12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. De G-krant is nieuw leven ingeblazen. We bellen zometeen even met de nieuwe hoofdredacteur Edwin Reinieri, zo heet hij. Verder een mediaforum met Erik Nomen en Jan Slachter. Nu eerst het NOS journaal Jan van der Putten. Goedemiddag. Lange rijen voor de stembureaus in Zimbabwe. Personeel Kap Gemini hoeft minder loon in te leveren. En ombudsman Brenning Meijer kandidaat voor Europese Rekenkamer. Van tijd tot tijd is er zon, maar er is ook kans op een buit. Wordt 21 tot 24 graden. Morgen dan droog met veel zon en het wordt warm. 25 tot 32 graden.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 Het is altijd een vraag van de Het is een van Gelder is een Zimbabwe. van hij klinkt is een van is dat ergens van gebaseerd, denk je? is is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 Nou, ik zie hem nu net vertrekken. Uh, hij heeft nu net gestemd, hier in de wijk uh, Highfields in uh, Harare. Uh, en uh, hij gaat nu onder leiding van uh, politie en uh, leger vertrekken. hier net weer. Uh, ja, wat hij net zei uh, toen we vroegen van gaan deze verkiezingen vrij en eerlijk zijn... zegt hij natuurlijk iedereen kan gewoon vrij zijn stem uitbrengen. Vrij en eerlijk, heb je daar al enig zicht op of dat ook het geval is? Nee, ja, dat is heel moeilijk om, om nu nog in te schatten. Eh, wat je wel ziet, er zijn heel veel waarnemers op de been. Vooral veel uh, Afrikaanse waarnemers uh, van de omringende landen. Ja, en die moeten echt uh, goed in de gaten gaan houden uh, wat er vandaag allemaal gebeurt. En ook vooral de dagen daarna als de stemmen geteld worden. Uh, John rij van de MDC die heeft zich al wel ja, zorgen uit, ook al de afgelopen dagen. Vooral omdat de lijst van geregistreerde stemmers niet voor hem beschikbaar was. Uh, dus ze we weten niet precies hoe die lijst is opgemaakt. Een organisatie uh, had twee maanden geleden die lijst onder de loep genomen en die zei van ja, er staan heel veel mensen op de lijst die dood zijn, die boven de 100 zijn of die helemaal niet meer wonen. Ja, en dat geeft ruimte om te frauderen. Dus daar moeten we heel goed op gaan letten, al die waarnemers die hier nu aanwezig zijn. Ellis van Gelder in Zimbabwe. 24-jarige man uit Rotterdam staat voor de rechter. En die, dat is in Rotterdam ook de man van Irakese afkomst. Wilde zich in Syrië aansluiten bij radicale islamitische rebellen. Theo Verbrugge is bij de rechtbank in Rotterdam. Waar wordt die man van beschuldigd, Theo? Ja, hij zou met uh, vrienden en uh, zijn vrouw die hij onlangs getrouwd is naar Syrië afreizen om daar mee te gaan vechten tegen het regime van Assad. Um, hij had overigens die vrouw leren kennen via internet. Uh, zij zou geestelijk ook niet helemaal in orde zijn en ze zouden gaan vechten in Syrië tot de dood erop volgt. En ja, wat voor ijs hangt het OM daaraan? Uh, Eén jaar uh, opname in een uh, psychiatrisch ziekenhuis. Ja, dat klinkt misschien een beetje vreemd. Maar uh, dat is het niet als je deze jongen vanochtend in de rechtszaal zat, zitten, zag zitten. Bleek Bleken zich uh, traumatische ervaringen opgelopen. In Irak, zo zeggen alle rapporten. Hij heeft hallucinaties, waanbeelden. Er is van alles uh, eigenlijk uh, met de mis. Dus vandaar uh, die opname mogelijk in een ziekenhuis. Dat is in ieder geval de eis waar we over twee weken hopen te horen of dat dat ook zo gaat gebeuren. Nou horen we dat vaker. Mensen die willen vechten uh, in Syrië. Nou staat deze uh, jongen voor de rechter. Waarom is deze uitspraak? Waarom wordt die zo belangrijk? Ja eigenlijk... ...zou kunnen zeggen, deze jongen is niet zo belangrijk, maar de uitspraak is heel erg belangrijk. Want dan kun je jongens of vrouwen veroordelen die van plan zijn om een, een heilige moslimoorlog in een ander land uh, te gaan voeren. Alleen al de voorbereiding, want we hebben het hier alleen maar over voorbereiding, hij is uiteindelijk niet gegaan, zou dan strafbaar zijn. En het zou ook kunnen gelden bijvoorbeeld voor die, naar schatting, 100 jongens die nu in Syrië vechten, mogelijk terugkomen naar Nederland. Ook zij zijn dan strafbaar. En het is ook nog eens belangrijk omdat in Europa zo'n zaak nog niet gevoerd is. Theo Verbrugge in Rotterdam. En dan kan ik nog melden dat de 19-jarige vrouw die verdacht wordt van het ronselen van de drie jongens van morgen is vrijgelaten. Werknemers van automatiseerde Capgemini gaan minder loon inleveren dan eerder werd gedacht. Topman van het bedrijf Versteeg zegt in het Financiële Dagblad dat het debat over het salarisoffer is uitgedoofd. Want het gaat een stuk beter met het bedrijf. Eerder dit jaar zei hij nog dat dure werknemers structureel salaris moeten inleveren. Soms wel 30 procent. En daar schrok iedereen toen nogal van. Bob Bolten is van FNV Bondgenoten. Goedemiddag. Goedemiddag. Die uh, oproep leidde tot veel verontwaardiging. En wat is uw reactie dat de baas van Capgemini er de nu deels op terugkomt? Nou, wat ik uh, zie is falend beleid. Want? Die kan, volgens mij kan je niet van een half jaar uh, en loonoffers vragen en heel veel commotie in Nederland en in de rest van de wereld zelfs, uh, binnen een half jaar uh, doorstappen en zeggen van we draaien zo goed uh, de bonuskaan gaat weer open voor onszelf. Maar is dat dan gewoon geen feit dat Capgemini het weer beter doet? Ja, maar het waren natuurlijk opdrachten hè? daar wordt nu uh, een melding van gemaakt, die opdrachten, dat zijn de opdrachten die die mensen die die loonoffers werden gevraagd ook gewoon binnen hebben gehaald. Die, die, die, die, een opdracht van 100 miljoen, die krijg je niet binnen een half jaar binnen. Dat was al lang bekend. Ja. Kijk, en wat, wat bijzonder nu is, is dat hij eindelijk zelf toegeeft... dat die loon voor één ding bedoeld waren... en dat was de winstmarge omhoog brengen. Ja, en dan moest iedereen maar 20 tot 30 procent salaris inleveren. Nou, nu is het allemaal weer wat minder. Is die, die, die verhoging eigenlijk van de baan, weet u daarvan? Nee, dat vind ik ook uh, uh, het merkwaardige uh, in het artikeltje in het uh, financieel dagblad dat hij zelf zegt van uh, ja, wat ik, uh, uh, als ik zelf iets fout heb gedaan, ik had het niet via de media moeten spelen. En dat doet hij vervolgens vandaag weer, want uh, onze leden bij Capgemini, die hebben nog niet te horen gekregen dat de loonoffers van de baan zijn. Maar, maar zijn er al wel mensen? Ja, zijn er, pardon, zijn er al wel mensen die loon hebben ingeleverd alvast of die bereid daartoe ik zijn? Geen en dat is natuurlijk ook uh, een bijzondere positie. Uh, maar aan de andere kant, uh, verzet loont uh, in deze situatie. Dus mensen die uh, nu nog in procedures zitten, en dat zijn er nogal wat, die zullen zeggen: van nou ja, kijk, uh, de topman die zegt nu zelf ook dat uh, de urgentie uh, op dit moment ontbreekt. Ja, en uh, het is een vreemd verhaal in elk geval. Meneer Bolter van EVV Bondgenoten, ik dank u wel. wel. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Nationale Ombudsman, Alex Brenningmeijer, wordt zeer waarschijnlijk het nieuwe Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer. Bronnen rond het kabinet bevestigen dat hij de enige kandidaat is. En Brenningmeijer volgt dan oud-staatssecretaris Gijs de Vries op. Die wordt niet herbenoemd, die is... Uh sinds drie jaar lid van die rekenkamer. Na de zomer neemt het kabinet een definitief besluit... over de benoeming van Brenning Meijer. De Europese rekenkamer in Luxemburg voert controle uit... op de uitgaven van de EU. De instelling heeft 28 leden, één uit elk land van de Europese Unie. In begin deze maand probeerde Brenning Meijer... nog Europees ombudsman te worden, maar toen werd hij weggestemd. In Franeker, in Friesland, is de PC bezig. Een kaatswedstrijd die al 160 jaar bestaat. Voor sommige Friezen de mooiste dag van het jaar. Kippenvel als duizenden Friezen hier hun volkslied meezingen... En na het volkslid doet de voorzitter van de PC even een woordje. Het gaat om het hijsen van de vlag. August Bootsma en Frans Poppes. Beide heren met het vlaggenprotocol. zoon die hem de vlaggen hijsen willen? De vlag kan dus gehezen worden. Hij maat omheen. En als die in de top zit, dan horen we die bekende Friese woorden. Heel mooi, mannen. De vlag ging het in top. Wij kennen los. Het gaat Een noffelijke dooi. De eerste parturen die tegen elkaar moeten spelen, want een partuur is een team van drie spelers, worden voorgesteld. En na het voorstellen van de spelers, dan rennen ze het veld op en nemen ze hun posities in. Ja, en kan het kaatsen dus gaan beginnen. Pen in de handen, het boekje in de handen, u houdt de wedstrijden goed in de gaten. Ik heb het nu even niet gevolgd, dus ik kan er niet zoveel van zeggen. Wij zaten te praten, hè. En, uh, dus wat dit betreft... Uh... Maar dat moet ook gebeuren, hè? Het is ook ja. een sociaal gebeuren, toch? Zeker, ja. Hoe ja. vindt u de sfeer in het stadion? Fantastisch, ja. Wij genieten elk jaar. Als er leuk gekaatst wordt of niet, we hebben een hele fijne dag. Ik geniet van elke slag, ja. Hier staan de elite van ons land, eigenlijk de allerbeste. Dat is waar we trots op moeten zijn. Eigenlijk wel, absoluut.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 De opstandelingen zijn vooral actieve gebieden waar de troepen al zijn vertrokken. De taliban zijn verantwoordelijk voor driekwart kwart van de burgerdoden. En het meest gebruikte wapen is de bermbom. De economie staat er iets beter voor dan een maand geleden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van het conjunctuurbeeld. CBS stelt dat elke maand op aan de hand van 15 economische indicatoren. Producentenvertrouwen is iets toegenomen. Ook al overheerst het pessimisme nog onder de ondernemers in de industrie. De productie in de industrie ging dan ook omlaag. En verder is het consumentenvertrouwen gedaald en de werkloosheid is gestegen. En volgens het CBS zit Nederland dan ook nog steeds in een laag laagconjunctuur. Bij de wereldkampioenschappen zwemmen... heeft Sebastiaan Verschuren zich gekwalificeerd... voor de halve finales op de 100 meter vrij. Bob van der Tak, was het een overtuigende kwalificatie? Niet heel erg, vond ik. De eerste 50 meter van Verschuren die waren wel in orde. Die waren vergelijkbaar met vorig jaar op de Olympische Spelen in de ochtend. Maar die tweede baan... Die had wat mij betreft wel wat harder gemogen. Want Verschuren kwam uiteindelijk uit op een tijd van 48, 88. En dat was een halve seconde langzamer dan in Londen in de ochtend. Het betekende de tiende tijd, dus hij zit er wel bij. Hij is door naar de halve finale, maar heel erg overtuigend vond ik het niet. Dat is de 100 meter. Hij liet de kans op de finale van de 200 meter schieten. Want hij wilde zich op die 100 concentreren. Hoe schat jij zijn kansen in op een finale plaats? Ja, hij is eigenlijk een beetje aan zijn stand verplicht natuurlijk om door te stoten naar die finale vijfde tenslotte vorig jaar op de Olympische Spelen op achthonderdste van het podium, maar. Dus hij moet eigenlijk wel door, maar juist doordat hij een mogelijke finale plaats op de 200 meter vrije slag heeft uh, laten schieten, heeft opgeofferd, uh, zit de drukker natuurlijk wel op vanmiddag. Verschuren zegt zelf dat het met zijn vorm wel goed zit, maar dat moet hij dan nu eens laten zien, uh, vind ik. En het zal vanmiddag echt een stuk harder moeten, want als je dan weer 48, 88 zwemt, ja, dan uh, lig je er gewoon uit. En wie zijn de favorieten op, op dit nummer? Ja, als je kijkt naar vanochtend, dan is er eigenlijk uh, maar één favoriet. James Magnussen, de Australiër, wereldkampioen ook twee jaar geleden in Shanghai. En die uh, gaf er vanmorgen een klap op, zoals dat in zwemjargon heet. Hij uh, duwde het gaspedaal diep in en kwam uit op een tijd van onder de 48 seconden. 47, 71. En dat is echt heel hard voor in de ochtend. En hij was ook verreweg de snelste, Magnussen, uh, 18e voor op de concurrentie. Dus... Uh, ja, op basis van vanmorgen zou je zeggen: Magnussen, de favoriet. Bob van de Tak en die halve finales die beginnen om zes uur vanavond. Het is 13 over 12, nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Voor de stembureaus in Zimbabwe staan lange rijen voor de presidentsverkiezingen. Het personeel van Capgemini hoeft toch minder loon in te leveren... want het schijnt beter te gaan met het bedrijf, zegt het bedrijf zelf. En ombudsman Brenningmeijer vertrekt zeer waarschijnlijk naar de Europese Rekenkamer. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCV met lunch.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 En CRV Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal nogal wat kritiek op RTL vanwege de opname van OO Gerso in eigen land, omdat dat programma overmatig alcoholgebruik zou verheerlijken. In het mediaforum praten we daarover door met de hoofdredacteur van Nieuwe Revue, Erik Nomen. En met Jan Slachten, de baas van Omroep Max. Want dat er veel drank wordt gedronken in O.O. Gerso is wel duidelijk. Huppakee, naar de jagermeesterbar toe. Tik, hup. Vlugeltje erbij en rammen. Gelijk heel dag water daar. Warme chocolademelk Met slagroom. aan. Cola. Jegermeister. Vlugel en Jegermeister. In de nationale nieuwsquiz zometeen Martine Streser. Die komt uit Alphen aan de Rijn. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het nieuws. Ondanks alle geruchten is mediabedrijf Fox niet bezig met de overname van Sanoma of de Nederlandse SBS-zenders. De berichten die al enige tijd een ronde doen over de mogelijke overnames zijn, en ik citeer nu, pertinent niet waar, zegt woordvoerder Marcel van der Zee. Hij is van Fox International Channels Benelux. We zijn druk bezig met het opzetten van de Fox-zenders in Nederland. Daar focussen we ons op en we zijn dus niet bezig met het overnemen van andere zenders. Begin volgende week wordt er meer bekend over de programmatische invulling van Fox in Nederland. Radio Rijnmond in Rotterdam gaat komend seizoen minder live voetbal verslaan. Dat komt door de versnippering van het wedstrijdprogramma... en de opgelegde bezuinigingen voor de regionale omroep. Het gaat om de wedstrijden in de Jupiler League... van Sparta, FC Dordrecht en Excelsior. Door de verspreiding van die wedstrijden over verschillende dagen... is het weekend... Eh, in het weekend zouden er honderden uren aan extra uitzendingen gemaakt moeten worden. Dat kost te veel geld, zeggen ze in Rijnmond... en daarom zullen sommige wedstrijden niet meer live te volgen zijn. Supporters van Feyenoord die hebben geluk... want die wedstrijden blijven wel gewoon live te beluisteren bij Radio Rijnmond. De Ge-Krant is terug. Vanaf vrijdag ligt hij in de winkel. Maar vanavond wordt het eerste exemplaar al uitgereikt... aan onder andere oud-politicus Boris Dietrich. Hij is van Human Rights Watch. In maart van dit jaar ging de Ge-Krant na 33 jaar failliet. Maar het blad maakt nu dus een doorstart. Aan de telefoon is de kerstverse hoofdredacteur Edwin Rainieri. Goedemiddag. Hallo. Het ging op het laatst niet echt goed meer met die Ge-Krant. Wat wordt er nu anders? Nou, uh, hij is overgenomen door uh, drie partijen. Dat is uh, Gay Group, een internet, uh, gay internetbedrijf... en Outtv televisie, televisiezender... en Wink, gay lifestyle magazine. Dus vanuit drie verschillende disciplines. Um, en dus ook een breder draadvlak, ook wat meer geld, energie, tijd. Um, dus dat is, een, dat is een, denk ik een wat betere basis waarop het kan staan. En inhoudelijk, wat gaat er, dan... wat gaat er inhoudelijk veranderen? Nou, het wordt een uh, opiniemagazine, of in ieder geval een nieuwsmagazine. Dus geen krant meer, geen tabloid... En we gaan uh, um, hard ons best uh, ervoor doen. Het, uh, de drie pijlers waarop het gestoeld is... is politiek, maatschappij en cultuur. Um, en uh, daar uh, worden ook alle onderwerpen en alle uh, journalistiek aan gepoetst. Dus we proberen een uh, kwaliteitsslag in journalistiek te maken. En, en betekent dat dat het dan heel zwaar wordt? Uh, of staan er ook nog wel vrolijke berichten in en, en ja, mooie hoor, foto's? Ja, cultuur is... is Vaak ook uh, echt leuk. En politieke maatschappij kan ook best uh, prima te doen zijn, hoor. Nee, het, is niet, het wordt niet meteen heel zwaar. Alleen, uh, ja, er mocht wel een, een kleine verbetering in de journalistiek plaatsvinden, vonden wij zelf. En, uh, en, uh, en dat gaan we, daar gaan we ons best voor doen. Want ik, ik las uh, jullie motto, LHBT-waakhond in Medialand, die politici en beslissers in de gaten houdt. Ja. Daar spreekt uh, enige ambitie uit. Ja, precies. Um, LBT-waakomt, ik vind dat journalistiek altijd een waakomt moet zijn. Um, en uh, op het gebied van de uh, LHBT is er eigenlijk die waakond niet meer zo. Um, dat was de geekramp, 33 jaar lang. De laatste jaren uh, wat minder dan, uh, dan die jaren daarvoor misschien. En dat, dat, dat was natuurlijk een faillissement ook wat er al aan zat te komen. Dus dat heeft er alles mee te maken. Um, en uh, wij willen die taak wel echt op ons gaan nemen. Ja, um, Edwin, je, zei, je benadrukt het een paar keer: hè, van, de, van meer journalistiek. Je weet dat kost geld, hè? Hoe gaan we dat betalen? Dat gaan we betalen uit uh, eigen middelen. Wij uh, hebben met onze drie partijen er wat geld in gestoken. En, uh, en energie en tijd. Um, dus dat is, dat is vooral... Uh, en, en wij hopen dat we snel uh, meer levens krijgen... dan dat uh, uh, de oude G-krant voor ons heeft achtergelaten. Um, maar dat kunnen we alleen maar doen door een goed product neer te zetten. Dus de, we zullen ons moeten bewijzen. In tijdschrifterij zijn er geen, natuurlijk geen garanties. Um, maar ja, je moet het wel gewoon proberen. Zijn er genoeg potentiële adverteerders? Ja, die zijn er denk ik wel. Dat is niet waar het businessplan op is gestoeld. Dat is met name toch op lezers we willen niet Als je een journalistiek product maakt... kun je niet al te veel naar de, pijpers van de pijpen van de adverteerders dansen, vind ik zelf. En, um, dus dat zullen we ook niet doen. Daarmee heb je een aantal adverteerders al meteen uitgesloten... die, die, die, dat, die dat eigenlijk wel van je willen. Um, en uh, uh, Dus we moeten het met name van de lezers hebben. Ik ja. denk dat er potentieel adverterers adverteerders zijn... maar we willen het met name van de lezers hebben. Maar die lezers zitten ook al bij... bijvoorbeeld dat Wing, waar jij ook hoofdredacteur van bent... bij ja. OTV, bij Gay.nl? Ja. Nou, uh, um, dan... Uh, G.nl en OUTV, dat zijn andere media, televisie en G.nl is een website uh, waar je uh, met name voor, uh, voor, uh, voor dating naartoe gaat. De, um, uh, voor Wink hebben we natuurlijk, is het natuurlijk wel wat lastig omdat het ook een print tijdschrift is, net zoals uh, de G-krant dat is, dus wij zullen ons, uh, ja, ons best echt moeten doen om die twee titels echt uit elkaar te halen. Goed. Maar je kunt ervan op aan dat wij, dat wij de winklezers natuurlijk ook proberen de GayCount aan te smeren. Laten we eerlijk zijn. Kijk aan. Edwin Reineri, hij is de nieuwe hoofdredacteur van de GayCount. Vrijdag ligt hij in de winkel. Dank je wel. Ja, Dank je wel voor de tijd. Omroep Gelderland was gisteren en eergisteren een aantal uren niet voor iedereen te beluisteren. De zender van Omroep Gelderland had te kampen met storingen bij UPC. De wettelijke calamiteitenfunctie, Gelderland namelijk als rampenzender, komt hiermee in gevaar, zegt hoofdnieuws Erik Hagelstein. Als er een calamiteit is in Gelderland... zijn wij aangewezen als calamiteitenzender. En moet de overheid haar inwoners via ons kunnen toespreken. Als heel veel mensen ons niet kunnen ontvangen... is dat een groot probleem. Het probleem zit bij kabelmaatschappij UPC. Daar gaat er geen signaal af... als er problemen zijn met de doorgifte van Omroep Gelderland. Wat er dus gebeurt in de praktijk is dat luisteraars gaan bellen... en zeggen wij kunnen u niet ontvangen. En pas dan... Uh, nemen wij contact op met UPC en uh, wordt er handelend opgetreden. Het zou uh, veel beter zijn als er een systeem komt... waarbij UPC automatisch kan monitoren, er is iets mis. En dat geldt niet alleen voor ons, maar dat geldt natuurlijk voor alle regionale omroepen. De omroep wil nu in overleg met UPC om de problemen op te lossen. Waar staat de Sun eigenlijk voor? Dat is vandaag uitgebreid te lezen in het Britse boulevardblad. De Sun geeft zijn mening over onder meer politiek, Europa en sport... De blad maakt zijn standpunten vandaag aan de lezers duidelijk... omdat er morgen een nieuw digitaal abonnement, de Sun Plus, komt. Dat is naar eigen zeggen een revolutie op het gebied van krant, internet en app. Vanaf morgen verdwijnt de Sun op internet namelijk achter een betaalmuur. Maar met een speciale code in de papieren krant... kunnen lezers toch gratis bij die digitale versie. De opvolger van O.O. Gerso wordt niet op een Grieks eiland gedraaid... maar gewoon hier in Nederland. Negen jongeren uit het oosten maken volgens RTL het platteland onveilig. Onder meer door bezoek aan de Zwarte Cross... en ook aan schuurfeesten die vaak uit de hand lopen. De Stichting Verantwoord Alcoholgebruik, Stiva, maakt zich daar druk om. Die club vroeg RTL 5 om te stoppen met dit soort programma's. En ook de fractie van gemeentebelangen Twenterand is er niet blij mee. Aan de telefoon is Bert-Jan Harms. Hij is raadslid van gemeentebelangen Twenterand. Hij werkt ook bij de politie in Enschede. Dag meneer Harmsen. Goedemiddag. U dacht in eerste instantie dat het programma in uw regio zou worden opgenomen. Maar intussen is dus duidelijk dat dat naar de achterhoeken uh, is verhuisd. Uh, waarom maakt u zich toch druk over die kwestie? Nou, het gaat ons uh, vooral om ook het tijdstip wanneer het wordt uitgezonden. Uh, daar kijken natuurlijk jongeren naar van pak een beetje 12 tot 16 jaar. En als dit uh, ja, het voorbeeld is zoals wij uh, met de jongeren omgaan, zoals de jongeren met elkaar omgaan, met de samenleving. Uh, omgaan, Daar maken wij ons wel zorgen over. Ja. En dan vooral het uh, excessieve alcoholgebruik. Dus geef die jongeren een pot geld. En uh, ga lekker feesten. Ga zoveel mogelijk drinken als je kan. En wij maken daar leuke televisie van. Dat vinden wij een slecht signaal. Het programma wordt om half negen uitgezonden. Hè, voor de Goede Orde ja. Savonds. Er um, is nu een oproep vanuit de alcoholbranche ook. Hè, om uh, um, aan RTL5. Om dit soort programma's te stoppen. Is dat niet een beetje hypocriet eigenlijk? Nou, ik denk dat de, de alcoholbranche heeft natuurlijk ook een verantwoordelijkheid heeft. Want wij zeggen ook van er is niks mis mee, om het drinken van een biertje of met een andere vorm van alcohol. Maar het gaat om de hoeveelheid. En daar heeft de alcoholbranche natuurlijk ook een verantwoordelijkheid in. Dus ik snap hun oproep, snap ik ook wel. Vindt u dat RTL 5 moet stoppen met het uitzenden van dit programma? Ik denk dat ze wel over na moeten denken van wat willen wij onze jongeren onze kinderen laten zien op televisie. Of vindt u dat dan... de politiek zelfs in moet grijpen en de opname moet verbieden? Ja, wij hebben daarom ook een oproep gedaan. En dat gaat ons erom: van maak het bespreekbaar. En dat is denk ik ook vanuit de politiek. Van maak het bespreekbaar onder elkaar, maak het bespreekbaar in de samenleving. Van wat willen wij onze kinderen laten zien. En als de politiek daar een handje bij kan helpen om de, dit soort uitzendingen eh, niet te laten zien... of dit soort televisie niet te laten zien, dan zijn we daar voorstander van. Ja, want want eh, ik noemde even uw, uw tweede functie, want u werkt ook bij de politie... en eh, ook in een gebied waar, waar veel eh, van, ja, van dit soort feesten zijn, ook van die schuren wel. Eh, want geven programmamakers niet gewoon weer wat er al nu op dit moment gebeurt... op al die feesten en in die schuren? Nou, dat denk ik niet. Als wij kijken, kijk, het is dus natuurlijk nog even koffiedik, kijken hoe het programma eruit gaat zien. Maar als wij het na de tijd doen, is het na de maaltijd. Maar als wij kijken naar Orgerzo, dan is het natuurlijk niet zo dat heel Den Haag, alle Haagse jongeren zo zijn. Het wordt vaak aangedikt. Wat ik net ook al zei, er wordt een pot met geld wordt naar de jongeren gedaan. En drink lekker veel, maken wij daar leuke televisie van. En ze zeggen zelf ook wel, van ja, het wordt wat aangedikt, we maken leuke tv van. Dus het is niet het beeld wat, euh, zoals Twente is, zoals de Achterhoek is. Is gewoon, er wordt heel veel geld ingestopt en um, ja. Ja, ze moeten wat gekker doen dan dat ze normaal zijn. En daar zijn wij ja. geen voorstander van. Want, want RTL heeft intussen gereageerd hè, bij SBS Shownieuws. Ik, ik ja. citeer even, de enige overeenkomst tussen Gesso en het nieuwe programma Het Wilde Oosten gaat het heten... is dat we een bestaande subcultuur in beeld brengen. Jongeren uit de Achterhoek blijven juist in hun eigen omgeving vieren vakantie bij de boer. Het is erg voorbarig om nu al zo te reageren en alleen op een programmatitel. Ja, dat klopt. En uh, wat ik net ook zei... Van ...als wij na de tijd gaan doen, is de mosterd na de maaltijd. En volgens mij, als je kijkt naar Oogerso, oh, de Haagse jongeren... ...is dat geen uh, subcultuur of een cultuur die heerst in, uh, in Den Haag. Er zijn een aantal jongeren die er zijn uitgepikt. En van, uh, ja, doe maar zo gek mogelijk. En uh, dat, uh, dat is amusement voor op de televisie. Hm. Bent u ook nog bang... Nogmaals... Nee, bent, nogmaals... ik was Houders... zeggen... Ja, sorry, we zitten het op elkaar Bent u ook ja. nog bang dat, dat het allerlei jongeren uit de rest van Nederland uh, trekt? Die Dus massaal daar naartoe komen om uh, mee te feesten? Nou, daar ben ik niet zo bang voor. Dat is het probleem niet. Maar het gaat ons dus ook vooral om van ja, wat laat je de jongeren van 12 tot en met 16 jaar, wat laat je die zien op televisie? Want die kijken daar toch naar. En dat, het moet geen normaal iets worden. Het moet niet zoals wij met elkaar omgaan, zoals wij met het drank omgaan. Dat moet het niet worden. Het moet maatschappelijk verantwoord zijn. Daar zijn we voorstander van. Ja, goed. We gaan er zo meteen over doorpraten in het uh, mediaforum. Bartjan hij is van gemeentebelangen Twente Rand. Dank u wel. Ja. Dan is hier de laatste vraag: de handvraag. De Beatles blokken. Het mediaarchief. Voor het zomerse programma van vandaag gaan we terug naar 1987. Dat was de doorbraak van Paul de Leeuw bij het grote publiek. Hij was namelijk samen met Sandra Remer, presentator van Avro Sterrenslag. Teams nu bekende Nederlanders streden tegen elkaar in het zwembad... op de hindernisbaan, in de four-wheel drive auto's en ook tijdens de survival. De scheidsrechter van de spelletjes, oud hockeybondscoach Wim van Heumen... werd zelfs een echte BN'er door de manier waarop Paul de Leeuw hem steeds aankondigde. Wij gaan gewoon de spelletjes spelen die we al de afgelopen weken hebben gespeeld. Het is het zwembadspel, dat wordt als eerste gespeeld. Het zwembadspel, nou, u kent het allemaal thuis wel. Uh, beginnen met een sleetje, dan twee manjes zwemmen door twee hoepels heen. Dan gaan ze met het wonderwiel, het reuzenrad, als hamstertjes weer naar de andere kant toe. En dan eindigen ze op een vlotje met z'n allen. En als ze dan de kant aangeraakt hebben, dan hebben ze gewonnen. Als je als eerste de kant aanraakt. Waar is meneer Van... Meneer Van! Ja. Het kan harder. Oh, daar is hij. Applaus voor meneer Van! Ja. Hoe gaat het met u? Het gaat goed? Oh, leuk. Ja. Gaat goed. Gaan we, gaan we nu het spel starten? Want ja. daar komt hij voor. Laten we eens maar beginnen. Ja. Ja, u bent er klaar voor. Helemaal klaar voor. Gaat u wel schieten? Ja. We doen we het aan het zwembad. Zoals anders. Ja. We doen het aan het zwembad. Doe we. Gaan we samen naar het zwembad toe. Leuk. zijn de klaar. Trek is klaar. En dan gaan ze. Van rechts naar links of van onder naar boven. Net zo'n wild zien deals. Marijka Maren en Marga. Marga ja, Ruud de Weijder was de commentator van Sterrenslag. De AVRO zond het uit tussen 1977 en 1998. In 2004 kwam BNN nog een keer met een opgepoetste versie. Met Katja Schuurman en Bridget Maasland. Dit is Radio 1. Lunch... Het Mediaforum. Vandaag met Erik is hoofdredacteur van Nieuw Revue. En Jan Slachter is de baas bij Omroep Max. Hartelijk welkom allebei. De Geekrant is terug van weg geweest. We hoorden dus net over de doorstart. Het Roemruchtblad is nu een maandblad. En komende vrijdag is de eerste weer in de winkel. Erik, als bladenmaker, doet dat je goed? Ja, dat doet me enorm goed. Ik, uh, het is niet dat ik een groot gapend gat uh, zag in, het, in de schap elke keer. Omdat de Geekrant er niet meer was. Maar het was altijd een, een goed blad. En ik denk ook dat Edwin dik best hoog op zitten. Want hij is al hoofdredacteur van Wink best succesvol. Dat er een heel, een heel goed blad van zou kunnen maken. Uh, ja, in hoeverre ze erop kunnen vertrouwen dat puur op basis van de losse verkoop en de abonnementen het uh, businessplan uh, rond kan komen, dat lijkt me wat ingewikkeld. Maar gelukkig heb je altijd nog de zogeheten pink dollar. Want de homo's hebben over het algemeen relatief veel te besteden. Dus daar zullen toch adverteerders wel ontvankelijk voor zijn. Uh, Jan, ze willen dus de LHBT waakrond zijn, dus de Lesbo, homo, bi en transgender. Ja. Uh, waakhond. Ja, ja, ja. Leuk ja, dat dat allemaal is. In Medialand. Dus gaan ook de politici controleren. meer op, op dit, dit soort onderwerpen. Is dat goed? Nou ja, kijk, het feit dat, dat er. Uh, kijk. Het moet zichzelf gaan bewijzen. Als die krant er straks is en er is uh, genoeg losse verkoop... genoeg abonnementen, dan is er behoefte aan zo'n krant. Uh, en dat ze dit soort thema's uh, aan de orde... Ik, ik vind het dat het, uh, het verdwijnen van de gay krant, dat, dat was toch een, een, een, ja, een, een, een monument in Nederland. Uh, iedereen had het erover. Ik vind het altijd wel raar dat iedereen het heel jammer vond dat de gay-krant verdween... maar dat vervolgens de gay-scene en de lesbos-scene... daar helemaal niet echt voorop kwamen. Dus ik hoop nu wel dat als zij vinden dat die krant er moet zijn... en dat ze opkomen voor hun belangen en alles wat ze voor ogen hebben... dat ze dan ook echt die krant gaan kopen straks. Wat is daar behoefte dan aan, Erik? Want ik bedoel, ja, die zit ook op alle andere platforms en zo. Ja, dat is natuurlijk ook voor zeker nieuwe tijdschriften tegenwoordig... ongelooflijk moeilijk, want het is niet voor niks dat... Je hebt, je hebt Wink dus al en Gay.nl. En dus er zijn er nog heel veel websites die zich op dat soort nieuws uh, storten. En waarschijnlijk ook een stuk goedkoper. Kijk, De kosten bij een papieren tijdschrift zitten toch vooral in de distributie... en de drukkosten en dergelijke. Uh, het zou misschien handiger geweest zijn, zeker ook in deze moderne tijden... om een, uh, een Gay-krant-app te maken. Dat is een stuk goedkoper en daar verdien je misschien meer aan. Maar... Um, ik heb, ik heb tot nu toe weinig aanwijzingen gehad dat, het, dat, dat mensen er een beetje meesmuilend op om, op zouden reageren. De gaykrant, ja, het is als gezegd een icoon. En uh, dit is natuurlijk ook het juiste moment hè, met die gay pride hem om zeer om te herlanceren. Ja. Uh, nou, we gaan ze uh, uh, volgen en uh, we wensen alle succes. De mensen van de G-krant. Uh, Zometeen uh, meer zaken uit de media, bijvoorbeeld over dat uh, drankgebruik... bij OO Gerso, gaan we het uitgebreid hebben in deel 2 van het Forum. Dit is Radio 1. Nu het NOS Nationaal, Jan van der Putten. Werknemers van automatiseerde Capgemini hoeven minder loon in te leveren dan eerder werd gedacht. Volgens topman Versteeg gaat het een stuk beter met het bedrijf. Hij zegt in het Financiële Dagblad dat er geen debat meer is... over het salarisoffer. Van sommige Capgemini medewerkers werd eerder... 20 van het loon gevraagd. De nationale ombudsman, Alex Brenningmeijer, wordt zeer waarschijnlijk het nieuwe Nederlandse lid van de Europese Rekenkamer. Bronnen rond het kabinet bevestigen berichtgeving daarover in Elsevier dat hij de enige kandidaat is. Brenningmeijer volgt dan Gijs de Vries op, die drie jaar lid is van de Europese Rekenkamer. De economie staat er iets beter voor dan een maand geleden... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van het conjunctuurbeeld. Het producentenvertrouwen is iets toegenomen. Ook al is er nog wel veel pessimisme onder ondernemers in de industrie. Het consumentenvertrouwen is wel gedaald. En de Chinese stad Shanghai is getroffen door de ergste hittegolf in anderhalve eeuw. Zeker tien inwoners zijn bezweken door de hitte. Het is al bijna een maand, 30 tot 40 graden in de stad... waar 25 miljoen mensen wonen. En dat zijn de hoofdpunten. Lunch met Jurgen van den Berg. En het Mediaforum met Erik Nomen, hoofdredacteur van Nieuwe Revue... en Jan Slachter, de baas bij Omroep Max. De alcoholbranche wil OO Gersho van de buis halen. En ook lokale politici vinden dus het programma maar niks. Hebben we net gehoord. Eerst maar eens even de vraag of de branche en de stichting... verantwoord alcoholgebruik gelijk hebben. Um, Erik, wat vind jij? Nou, ja, ik, ik vind dat het gewoon lekker op tv moet komen. Er is een grote groep mensen die daar uh, op zitten wachten. Ik snap ook dat ze niet uh, nog een keer naar een rare, uh, rare vakantielocatie gaan... maar het gewoon lekker dicht bij huis zoeken in deze tijden van recessie. Dus uh, <lacht> volgende week hebben wij een nieuwe revue, een groot stuk over de camping Dennoord. Dat ligt in Omme. Dat is precies zo'n camping waar al die achterhoekers zichzelf helemaal klemzuipen. Het is hilarisch om te zien. Maar uiteindelijk heeft dat een afschrikwekkende werking voor heel veel jongeren. Want als je programma's als O.O. Gerson en dergelijke ziet... ja, uh, Jokertje en uh, Prinsesje, die wakker worden in hun eigen kots... dan denk je niet de volgende dag, laat ik nog even dat extra biertje dus erbij pakken. Dat juist afschrikwekkend, denk ik. Uh, nou ja, ja, in de Verenigde Staten zag je dat uh, MTV had een tv-programma... dat heette Teen Mom. En dan zag je de ja, ellende die het eigenlijk betekent... op het moment dat je tienermoeder bent... En het aantal tienerzwangerschappen is uh, in ieder geval in die doelgroep, dus uh, bij kijkers van MTV, enorm gezakt. Naar aanleiding van dat programma dat nu al volgens mij in zijn vijfde seizoen zit. Dus wat dat betreft, uh, je moet soms dingen laten zien om mensen ervoor te waarschuwen. Jan, Kijk jij dat uh, OLG zo? Nog nooit gezien. Echt nog nooit. Dat <laughs> nee, interesseert me ook helemaal niet. Nee. Ik vind het. Ik, mijn kinderen, ik heb twee zonen van 14 en 19, die zullen het ongetwijfeld wel eens uh, gezien hebben. En ik heb ze nog niet kunnen betrappen op, op, op uh, duplicaatgedrag, wat dat betreft. Dus nee. Ik, kijk, ik vind uh, uh, het is ook een beetje moraliserend. Het is ook van ja, dan hebben ze echt heel veel werk te doen als ze hier tegen willen optreden. Ga maar op een, op een zaterdagavond naar het Leidseplein. En dan, uh, dan zie je ook genoeg van wat alcohol met mensen doet. Uh, en het feit, het verbieden. Weet je wel, daar moeten wij zeker uh, uh, uh, niet voor zijn. Uh, ik kijk er niet naar, dus nou ja, goed. En ik vind als jongeren... Je bent ook de doelgroep natuurlijk ik helemaal Ik ben ook de doelgroep nee. niet, uh, en ik heb het nooit gezien. Het interesseert me ook niet. En als jongeren er wel naar kijken, inderdaad... Ik kan me niet voorstellen dat ze zeggen... Nou, dit gaan we morgen we wat ook eens doen. Het heel zegt van, we laten jou zien wat er nu gebeurt. Uh, en uh, ja, dat, dat doen we. Dus het gebeurt toch al. Het gebeurt, maar ja, kijk, het, het gevaar is natuurlijk wel... want het gebeurt in een bepaalde tijdspanne. En daar maak je dus dan even 25 of 40 minuten van. Dus je ziet wel de hoogtepunten. Nou, en of dat het werkelijke leven is. Ik denk dat je daar wel voor moet waken. Maar we hebben het nog niet gezien. Dus uh, misschien, kijk, laten we eens dan een keer gaan naar een ziekenhuis... waar die coma-zuipers worden binnengebracht. Uh, als dat ook onderdeel van het programma is dan, uh, en, en effecten... Uh, Prima. Ja. Uh, uh, Erik, de, de alcoholbranche schaadt zich dus ook achter die oproep... Hè, van wees hier nou voorzichtig mee. Uh, ja, ja is dat, dat is een beetje gek eigenlijk wel. Want ja, ik... Aan de ene kant alcohol verkopen... en aan de andere kant zeggen ze dan dit soort dingen. Ja, nou ja het is natuurlijk uh, ja, opportunisme uh, ten top. We deeltijd roepen dat het een, uh, een onschuldig goedje is... maar ondertussen er wel in meegaan... dat de uh, minimale uh, leeftijd voor de verkoop van 16 naar 18 gaat. Wat ik overigens uh, een beetje overdreven vind... Uh, maar aan de andere kant... Uh, het is net alsof ze uh, nu op een of andere manier... niet willen erkennen... dat wanneer je gewoon heel veel van gebruikt... dat je inderdaad met je hoofd op een bepaald moment... tegen een muur valt... en misschien uh, al dan niet in coma... naar de eerste hulp moet gaan. Accepteer dat dit de gevolgen kunnen zijn van je product. Ga er niet moeilijk om zitten doen. Ga nou niet roepen... dat de excessen niet getoond mogen worden. Maar wij zijn eerlijk in, geef wat informatie aan jongeren en laat ze het vervolgens zelf uitzoeken. Want toen ik als klein jongetje, dan was ik misschien een jaar of elf of zoiets... en dan pakte ik ook altijd de lege flesjes van mijn vader... en onder tafel probeerde ik dan de laatste druppels uit te krijgen. Om, eh, en, eh, ja, en dat doe je. Nou, en dan gebeurt er heel weinig. En als je daarna je eerste paar biertjes eh, opgedronken hebt... dan val je inderdaad in het Noordzeekanaal. Dat is allemaal heel vervelend. Maar je leert er wel van dat je niet meer dronken moet fietsen. Ja, uh, die, die, die uh, alcoholbrouwers heeft natuurlijk, als ze echt wat willen, hebben ze natuurlijk een heel machtig middelen in handen. Ik bedoel, dan moeten ze gewoon zeggen: van nou, we adverteren niet meer bij RTL. Bijvoorbeeld. Maar dan gaan ze wat gaan gaan doen. Nou doen. Dus het is ook inderdaad een beetje hypocriet. Ik uh, bedoel, al die ophef nu over alcohol, het sigaretje van Hans steven. Ik, ik word er een beetje moe van. Uh, de, Te veel beetje, betutteling vind veel je? Veel betutteling. Uh, laten we gewoon eerst het programma afwachten. Als er inderdaad uh, uh, ook wordt getoond van de gevolgen van... en niet dat ze dan met een wijzend vingertje moeten komen... maar ja, als er eentje in coma ligt, gaat dan ook mee naar het ziekenhuis. En, en weet je wel, dat, dat soort werk ik moet ervan uitgaan. Uh, nogmaals, ik zal er niet naar kijken. Nee. Bradley Manning, de soldaat. Uh, bron trouwens van de Wikileaks-publicaties van uh, duizenden diplomatieke documenten... en militaire informatie. Die werd gisteren schuldig bevonden aan een heleboel dingen... Spionage, diefstal, computerfraude, overtreding van militaire voorschriften. Maar niet aan de hoofdaanklacht, het helpen van de vijand. Toch zal hij waarschijnlijk voor tientallen jaren de bak ingaan. Erik Nome, terecht volgens jou? Nou ja, ik, ik, ik vind uh, dat uiteindelijk Bradley Manning veel te zwaar gestraft wordt. voor wat in principe een hele positieve bijdrage aan de maatschappelijke discussie is geweest. Als je gaat kijken wat hij boven tafel heeft gebracht, uh, alle. Uh, merkwaardige uh, correspondentie, oh, uh, diplomatieke correspondentie, de manier waarop uiteindelijk door de Verenigde Staten omgegaan wordt met hun uh, buitenlandse vrienden, tussen aanhalingstekens, dan uh, denk ik dat uh, vanuit de Amerikaanse regering en defensie het heel begrijpelijk is dat ze hem hard willen straffen. Maar zijn bijdrage aan in zekere zin begrip van uh, nou, zijn bijdrage aan de wereldvrede uh, denk ik dat uh, heel erg groot is. Ik denk dat die man een held is en als uh, het Nobelcomité een uh, beetje kloten heeft... dan zullen ze na deze veroordeling deze man de Nobelprijs voor de Vrede geven. T terecht, Jan, dit pleidooi voor Bradley Manning. Nou ja, ik, ik, ik, ik was geschokt toen ik die beelden zag... van die uh, helikopteraanval uh -huh. van, van de onschuldige uh, Irakezen. Uh, Journalisten ook, voor ja, ja. ja, dus nou, dat vond ik echt schokkend. En ik, ik ben heel blij dat hij dat naar buiten heeft gebracht... Ik vraag me wel of die, die correspondentie tussen diplomaten onderling... en dat ze elkaar dan uh, ja, allerlei uh, zinspellingen over wat ze van Merkel vinden... en uh, noem alles maar op, of dat, nou ja, of dat dan een bijdrage is aan wereldvrede, dat betwijfel ik. Maar er zijn misstanden in het Amerikaanse leger, dat heeft hij aan de orde gesteld... En ik vind ook dat de internationale uh, uh, gemeen, de, de pers. Uh, ook veel meer om hem heen had moeten staan. Maar mm -hmm. uh, nou, wat hadden ik, die meer moeten doen dan veel van. Nou, die hadden weer, van... meer voor hem moeten opkomen. Ik mm -hmm. uh, uh, bedoel, het feit dat, dat klokkenluiders. want dat is wat Obama wil. Ik vind het ook echt. ik vind het heel jammer van Obama dat hij zo fel is op, op dit, dit hele mm -hmm. gebeuren. en vindt dat iedereen. Uh, uh, de gevangenis in want moet. Misschien nu met die Snowden, zien we het nu weer. Idem, gebeuren. idem dito. En ik vind dat de internationale uh, gemeenschap. de, de, de, de, de kranten de televisie, de radiostations, op deze mannen heen moeten gaan staan. Want wij profiteren daar wel van. We willen graag dat nieuws brengen. Maar als het dan uiteindelijk tot een veroordeling komt... Dan, dan, dan zijn we een beetje schichtig. Is dat genoeg gebeurd, vind jij, Erik? Nou ja, het is natuurlijk niet zo dat... Uh, Laten we zeggen, in 2010 is hij opgepakt. Laten we pak een beetje 120 weken verder zijn. Dus de, ja, Dus Je kunt niet elke week uh, Bradley Manning op de cover van je blad zetten. Je, je kunt natuurlijk in eerste instantie komen al die feiten boven water. Daar moet je uitgebreid en, en conscientieus verslag van doen. Uh, maar het is niet zo dat Bradley Manning heel weinig uh, steun heeft gekregen. Ik geloof dat eigenlijk alle journalisten vakbonden, alle uh, journalistenverenigingen achter hem zijn gaan staan. Het probleem is natuurlijk wel dat hij een democratische president tegenover zich heeft. Dat klinkt een beetje uh, te ja. tegenstrijdig. Maar kijk, Republikeinse... Uh, nou, In dit geval, Obama is een democrat De democraten worden over het algemeen door de republikeinen neergezet als softies. Uh -huh. Die moeten dus juist op dit moet soort punten... zich bewijzen. Punten, moet zich bewijzen. Ja. Moet hard, uh, hard optreden. Terwijl op het moment dat hij een republikein... Want anders krijgen ze namelijk uh, de volgende verkiezingen... krijgen ze het kaart om hun oren. Ja. Dus dat is een beetje een probleem waar Bradley Manning op dit moment... Uh, uh, het slachtoffer van is. Ja. Een republikein had gewoon wat milder kunnen zijn... en nog steeds als de man van de harde vuist over kunnen komen. Ja. We lazen wat, wat profielen ook van Manning. En uh, dat, dat is steeds naar voren. Gebracht, dat hij wilde uh, nou ja, de wereldvrede meehelpen. Ja. Uh, daarin lees je ook wel dat hij uh, een beetje gefrustreerd was... over dat leger, hij werd maar steeds niet bevorderd en zo... Is het nou alleen maar uh, zijn, zijn goede bedoelingen geweest? Of, of zat daar misschien ook wel een soort wraak ja, nog in? Dat weet ik niet. Ik kan niet in, we van het... Weten we dan genoeg ook van die menning misschien wel? Denk ik niet. Ik heb een foto vanochtend in de Volkskrant gezien. Dit is een heel klein mannetje. En zie je ziet ja. twee van die bodybuilders <tot> omheen staan. Het is echt een <tot> lilyputter. <tot tot> uh, maar kijk, ik, nogmaals, ik, ik vind wat hij naar buiten heeft gebracht... je moet er ook wel lef voor hebben. Ik bedoel, of er nou iets van wraak of wat er nou in zit, mm. dat weet ik niet. Hij wist dat hij een enorm risico liep. Hij wist dat hij gevangenisstraf zou kunnen krijgen. Misschien wel levenslang als hij was veroordeeld dat hij... Die de vijand heeft geholpen. Uh, je, je kijkt naar Snowden, naar Alan. Uh, nou ja, dat zijn allemaal figuren die toch op de een of andere manier heel veel dingen naar boven hebben gebracht. waar wij allemaal met open mond. We staan kijken en luisteren. Dus uh, ik, ik vind het jammer dat, dat door deze veroordeling... ja, mensen gaan zich nu wel twee keer achter uh, hun oren krabbelen... of ze nog wel iets naar buiten willen brengen. En ook het gevaar voor journalisten, als ze het naar buiten brengen... Uh, die lopen ook nog wel een risico. Ja. Uh, zeker in Amerika. Ik ja. denk dat het in Nederland nog wel meevalt. Maar in Amerika, ik weet niet of een hoofdredacteur uh, uh, dan direct zegt... nou, dit publiceren we. Ja, je loopt inderdaad het risico ook uh, voor uh, heulen met de vijand aangeklaagd ja. te worden. Dat is natuurlijk een probleem. Wat ik denk dat uiteindelijk zal gaan gebeuren, is dat veel meer mensen de Snowden-methodiek gaan hanteren. Namelijk eerst zo ver mogelijk bij de Verenigde Staten vandaag zijn. Ja, als, als ik Snowden was geweest, had ik het gewoon vanuit Caracas gedaan. Dan zit je al in Venezuela. Of je die, die merkwaardige route niet meer te gaan vliegen. Maar goed, ik denk dat dat uiteindelijk. Uh, uh, de, de volgende stappen zullen zijn voor klokkenluiders... maar het wordt wel steeds moeilijker en zwaarder. Ja. Ja. Monique Samuel, uh, maandag zat deze Egyptisch-Nederlandse publiciste... en uh, die, politicologische volgens mij ook, nou ja... Uh, zat aan tafel bij Knevelen van der Brink. Um, uh, Knevelen, Marijn is er trouwens voor, deze, voor ja. deze gelegenheid. Vertelde daarin dat ze werd bedreigd door <coughs> moslims... die haar als criticus van de moslimbroederschap zien. En ze deed ook een oproep. Even luisteren. Ik wil eigenlijk liever dit moment hier gebruiken... Okay. om iets heel duidelijk te maken aan, uh, aan het Nederlandse volk. En ik wil het nu even adresseren aan de moslims die denken dat ik de islam haat. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ik wens u de vrede van God en zijn okay. zegeningen en zijn barmhartigheid. Ik zal morgen de ramadan houden, de hele dag, vasten met u... om te laten zien dat ik respect heb voor de islam... dat ik respect heb voor moslims dat ik hen als mijn grootste vrienden beschouw. Een soort levensverzekering afgesloten nu. Ze hebben het allemaal gehoord. Ze doen hier niks meer. Ja, gisteren kwam Kreevelen van der Brink, ditmaal trouwens met CDA-politica Sabine Uitslag... terug op deze uitzending van maandag. Siep van Elsevier en Harry de Winter van een ander Joods geluid gaven hun mening. Het is wel heel slecht als bedreigers worden beloond met dit, dit soort reacties. Want dat betekent ja. dat je daarmee een aanmoedigingsprijs uitdeelt voor wie anderen zitten bedreigen. Of dat nou is, of dat de Hells Angels, Hells Angels zijn... Ja. of dat het uh, ja. Marokkaanse uh, islamitische jongeren zijn. Maar als je wordt bedreigd, dan ga je niet... Uh, ik vond het een, een geval van slijmen, ja. toch? Ja. Wat je niet doet, doet in zo'n situatie. Ik, ik ja, uh, Jan, je hebt die uitzending maandag ook gezien. Ja. Uh, wat, wat, wat vond jij van, van die oproep? Ja, ik, ik, Je zag ook aan tafel dat zo Marijnes dus als Knevel die waren in shock. Want die had, wat gebeurt hier nu allemaal? Ja, het kwam bij mij heel ongeloofwaardig over. Het is verschrikkelijk dat ze bedreigd wordt, laat ik dat voorop stellen. En, en bang is ook voor. En bang is. Ja. Uh, maar dat is inherent aan het feit dat we niet een televisieprogramma zitten en kritiek hebt op, uh, ja, dan, dan loop je dat risico. Maar volgens mij moet je daar je moet aangifte doen en voor de rest geen aandacht aan geven. Maar zo'n. Uh, het wordt ook wel genoemd de knieval. Uh, zoveel aandacht. Uh, bedoel, ik, ik ben niet heel gecharmeerd van deze mevrouw. Ik vind haar heel drammerig en, en, en erg aanwezig. Bemoeit zich overal mee. Nou goed, het is prima dat ze die mening heeft. Mm -hmm. Maar om dan dit daar tegenover te stellen. Uh, Andries reageerde ook heel knullig. Uh, met, ja, met van... Ik had niet dat hij door moest in het draaiboek of zo. Ja, we... ze hadden nog weinig tijd. Uh, ja. Levensverzekering, ze gaan je nu niks meer doen. Geen aandacht geven. Niet, niet de, de, de, de bedreigers tegemoet komen. Want ja, de eerste volgende keer zeggen je, je gaat eerst maar een verklaring op televisie voorlezen. en uh, uh, nou, dat... nou, nou ja. He, Hebben uh, Winia en De Winter punt, vind jij? Nou, die hebben niet alleen een punt. Die hebben ook een uitroepteken, wat dubbele punten. Noem het allemaal maar op. Nee, die, uh, het is natuurlijk een, een heel duidelijk geval van... Uh, het zal geen Stockholm-syndroom zijn... maar het is toch wel uh, meeheulen met degene... die ze juist kwaad hebben gedaan. Ja. En dan ook nog een beetje... Echt voor de bühne kreeg ik het gevoel. Dan gaat ze één dag vasten, dan gaat ze 16 uur Want dat, niet eten. Dat zijn ze erbij dat, ze dat, dat ja. ze dat ging doen. En recht ja. in de camera ook, hè? Gewoon, en ja. was ook heel duidelijk voorbereid. Ze wist precies de praatje nou, al. Dat geloof ik wel aangekondigd op uh, Twitter op Twitter, ja, ja zeker. En uh, wat dat betreft, um, uiteindelijk loop je altijd het risico. Uh, wat Jan ook terecht zegt, is als je uh, dit soort steunbetuigingen gaat doen aan de mensen die je bedreigen. Want ik ben, ik hou eigenlijk heel veel van jullie. Ik vind jullie eigenlijk heel erg lief. Dat a uh, die mensen uh, vervolgens, dus het gevoel hebben: van oh, als ik via deze U-bocht kan ik inderdaad publiciteit voor mijn, uh, mijn doelstelling krijgen. En ten tweede, kritiek wordt daardoor een stuk minder uh, serieus. Wat je, wat je bijvoorbeeld ook zag bij Theo Maasen, die, die had, die had uh, de meest recente show. Daarin uh, ging je eigenlijk redelijk omzichtig om uh, de moslims en, en, en zeggen, de, de spanning met de, de, een deel van de Nederlandse samenleving daaromheen. Daar kreeg je ook kritiek op. Mm -hmm. En je, je merkte heel erg dat, daar, uh, dat hij zichzelf aan het censureren was geslagen. En als je nu al ziet dat mensen zo angstig ja. terugkeren op hun eigen woorden... Maar we, ik zagen, beetje... we zagen het ook bij Hans Theo, die het eigenlijk gewoon ja. toegaf. Die zei ja, van, ik ik, ik denk toch, ja, ja ik, ik, ik, ik, ik ja. pas ja. zelf censuur toe. Of... Ja, en dat, dat is natuurlijk het allerergste wat je, wat je kunt doen. Wat dat betreft is dat gewoon het woord is al gezegd, een, een, een knieval voor terreur. Of dat nou hele kleine terreur is van een paar mensen... die je heel boos aankijken van boven hun waarden... of dat het hele grote terreur is waarbij er World Trade Centers naar beneden komen. Uiteindelijk moet je je daar niks aan aantrekken. En, ja. en het, de, en het de heeft de ook hard... geen impact. Ik, bedoel, ik denk toch niet zeker dat de mensen die haar bedreigd hebben... nu zeggen, oh, nu stoppen we ermee. Bedenk nee. je toch nou echt dat die mensen maar... daar gevoelig voor zijn? Het zijn gekken. Maar... En, uh... Tot besluit, Jan, nog even. Uh, de nieuwe logos van de NPO zijn uitgelekt... De oh mijn god. Oh heb jij ze al gezien? Of nee, niet? ik heb ze al niet gezien. Oh, kijk even naar ons scherm. Ja. Uh, dat zijn de logos die zijn ingediend bij het Benelux Merkenbureau om te kijken of anderen uh, bezwaar tegen hebben. Te zien ja. zijn de logos die we nu uh, bijvoorbeeld al in beeld zien... op Nederland 1, 2 en 3. Ja. En dan staat er aan de linkerkant nog NPO naast. Ja. Wat vind je ervan? Ik vind ze mooi. <laughs> er is ook weer zo'n discussie. Het gaat gebeuren, dus laten we het accepteren. Uh, het is de 1 en de 2 en de 3 staat er nog steeds. En we luisteren nu naar... NPO, NPO 1. Radio 1. NPO Radio 1. Nou. Erik, wat vind jij? Ja, ik, ik, hier, hier was Die gewoon... Jan ja, niet alleen moet er aan wennen. Hier was geloof ik ook 2,5 ton voor betaald. Hè? Nee, dat viel ook allemaal mee. Ja, ton de de site, ton voor de site. Van de het Rostduiven. De de nou oké, okay. nou dan, dan vind ik nee, het een het... de koopje. Deze drie letters. Ik heb er ook kritiek op gehad. Maar uh, ik vind het lettertype mooi. En ja, we zullen eraan moeten wennen. Maar ja, ja. er zijn wel meer dingen waar we moeten wennen. We in de hebben ze ook even op onze Facebook-site gezet. Want anders denken mensen ook van, waar hebben ze het over. Ja, ja, dan Gaat iedereen naar die Facebook-site? Dit is een trekkertje hoor. Even news. Dit worden likes. Dit worden heel veel likes. Dank je dat jullie hier waren. Erik Nomen en, um, en Jan um, slachten voor het Media forum. Gaan we nog een liedje draaien? Ja, ja dat doen we, zeker. We een leuk liedje ook trouwens, dit. Dat is zo'n vrouw waarvan je denkt, hoe zou het nu toch met haar zijn? Anno 2013. Ricky, Ricky Lee Jones. Oh, dat is lang geleden. Terug naar 1979, tot nu. Chuck E. and Love. En hoe zou het met die Chuck zijn? Ja, nog wel. Lee Jones' en Chuck Eason we gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen... met Martine Streser, is 40, komt uit Alphen aan de Rijn. Klassiek zangeres, maar uh, jij hebt dat gecombineerd met um, uh, trouwambtenaar zijn. Ja, ik ben uh, klassiek opgeleid zangeres. Dus door het uh, concertseizoen zing ik veel concerten. De jaarlijkse Matthäus Passion komt langs en uh, Mozart Requiem, dat soort dingen. En daarnaast ben ik beëdigd als trouwambtenaar. En onder de naam muzikaal trouwen maak ik dus een complete ceremonie... Uh, met een, een leuke persoonlijke speech en okay. daarin ook een aantal gezongen stukken. Kijk aan. Ja, en dan. Dus een we... keer niet die afgezaagde anekdote... maar gewoon een paar leuke liedjes Ja, ertussen. en dat kan van alles zijn. Het kan klassiek zijn... maar ook veel American boeken -boek nummers, okay. dus veel repertoire. Wat leuk. En altijd met live begeleiding. Kijk eens ook aan. Uh, nou, en kijk of je het nieuws een beetje gevolgd hebt. Ja. 90 punten, dat is de hoogste score tot nu toe. Daar moet je overheen. Ja. Onrust in de Achterhoek. De Nationale Nieuwsquiz. Wat gaat Oh, ik werk al 28 jaar bij Sensieren en ik krijg nu na 28 jaar een schop onder mijn reet, zeg maar. Geld en, werk Geld en werk blijft. Geld en werk blijft. Geld en werk blijft dus. Ongeveer 100 thuiszorgmedewerkers van zorgverlener Sensieren hebben gisteren de hal van het hoofdkantoor bezet gehouden. Vraag 1 in welke achterhoeksplaats was dat? In dat is goed. Vraag 2. Daar slapen uh, was niet nodig, want dat was de eerste bedoeling... dat ze dat de hele nacht zouden doorbrengen. Omdat Lodewijk Ascher heeft toegezegd met Cabo FVV in gesprek te zullen gaan over een oplossing. Hoe heet de dochter van, die ook Cabo bestuurder is... die samen met de thuisorganisatie actie voerde... en nu met Ascher gaat praten? Marijnissen. Lilian Marijnes is het inderdaad. Ja, ze is tevreden met de actie. De directie ontvlucht het pand. En minister Lodewijk Asscher zegt gesprek toe om oplossing te vinden. Mooie overwinning, zei Marijnes. Vraag 3 is de kop uit de krant. Geduld gevraagd, dat is die kop. Gaat dit over één? Meer dan 6 miljoen mensen gaan vandaag naar de stembus in Zimbabwe. Duurt nog wel even voordat de uitslag er is. Waarschijnlijk is die er over vijf dagen. Twee, de mantelbavian in Dierenpark Emmen gedragen zich vreemd. Een bioloog noemt ze hysterisch. Ze hebben dat vaker gedaan en toen gedroegen ze zich na een dag of zes weer normaal. Of drie, zwemster Femke Heemskerk is sinds haar herstart nog niet op volle sterkte. Op het WK in Barcelona moest ze in de halve finale van de 200 vrij genoeg nemen met de elfde plaats. Geduld gevraagd. Ik gok hem op drie. Dat is goed. Kop uit de Telegraaf. Haar trainer Marcel Wouda zegt dat hij uh, vooral geduld moet hebben met deze zwemster. Vraag 4. Ondertussen dient de nieuwe generatie zich al aan. De 16-jarige Ruta Mailutite die domineert de 100 meter schoolslag. Ze won gisteren goud en zwom in de halve finale een wereldrecord. Uit welk land komt dit wonderkind? Uh, Roemenië? Dat is niet goed. Het is Litouwen. Okay. Vraag 5. Geluidsfragment. Wie is dit? We hadden een beetje last van spanning in het begin van de wedstrijd. Maar dat is wel begrijpelijk, maar dat ging er vrij snel af. Ja, we hebben die wedstrijd uh, in handen genomen en niet meer losgelaten eigenlijk. Dat was Cocu. Philippe Cocu, hij is de coach van PSV. Een sterk en vernieuwd verjongd PSV won gisteren de derde voorronde van de Champions League. Vraag 6. De jongste van het stel ontpopte zich al snel als de publiekslieveling. Was al na twee minuten dicht bij een doelpunt. Hoe heet deze 17-jarige Belgische voetballer? Depay? Je zit er aardig in, maar die is het niet. Uh, nee. Die scoorde wel Memphis Depay nee. en uh, Jurgen Locadia ook trouwens. Nee. Dit was Zagaria Bakali. Nee. Dan de laatste vraag. Je kunt er vier punten nog mee verdienen. Een aanwijzing over een persoon uit het nieuws. Dus we een persoon. Als je weet wie het is, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Een eeuw wordt voor mij misschien werkelijkheid. Stop. Dat is heel snel. Dat is Bradley Manning. Dat is Bradley Manning, zegt zij. Door Lady Gaga kon ik doen wat ik deed. Dat was voor drie punten. Voor twee, voor al het filmpje Collateral Murder maakte mij wereldberoemd. En voor één punt, ik ben vrijgesproken van landverraad... maar op bijna alle andere punten schuldig bevonden. Dat was een hele snelle, want het is inderdaad Bradley Manning. Nou, dat levert flink wat punten op. Acht in totaal. Daarmee gaan we vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz.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 Vandaag luidt de stelling... Programma's die overmatig alcoholgebruik verheerlijken moeten van de buis. We hebben er net uitgebreid over gesproken in het mediaforum, dus u weet daar intussen alles van. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat na 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.standpunt.nl En als u twittert het eens of oneens, doe het met Hekje Standpunt. Terug bij Martine Streezer, 40 jaar uit Alfa aan de Rijn. Als gezegd 8 goed, dat betekent dat er 12 nodig zijn voor een hogere score dan 90. Ja. 12 minimaal. Liever nog wat meer, want we krijgen nog wat kandidaten voorbij. Ik moet de vraag helemaal stellen, dan graag het antwoord of pas. En dan gaan we door naar de volgende vraag. Daar komen ze. De nationale nieuwsbrief. Het OM heeft voor 1 miljoen euro beslag gelegd op het landgoed van welk opgestapt VVD-kamerlid? Houwers. Goed. Voor bijna 60 winkels van welke bakkersketen dreigt een faillissement? Bakkerbart. Goed. 12-jarige Noah Wildschutte heeft wat voor instrument gekregen dat al 300 jaar oud is? Giacchino. Vial. Ja, is goed. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt dat inwoners van welk land steeds vaker agressief reageren op toeristen? Egypte. Goed, hoe heet de woningstichting die 118 miljoen euro nodig heeft aan noodsteun? WSG. Dat is goed. De voorzitter van welke Duitse voetbalclub is aangeklaagd vanwege belastingfraude? Bar München. Goed, in een cellencomplex in welke plaats was gisteravond de steekpartij? Nieuwegein. Goed, boven welke oceaan vormt zich een tropische storm? Uh, Atlantische. Is de Stille Oceaan. Wat blijkt na onderzoek de grootste ergernis voor inwoners van het centrum van Amsterdam? Toeristen. Goed. Herinrichting van het kantoor van welke organisatie blijkt 1,7 miljoen te hebben gekost? Centraal Justitieel Incassibureau. Dat is goed. Waarschijnlijk duurt het nog weken voordat de stranden van welk Thais toeristeneiland weer vrij van olie zijn? Kosamet. Goed. Tegen welk voormalig lid van de koninklijke familie is gisteren een werkstraf geëist vanwege fraude? De Roy van Zuiderwijn. Goed. Hoe heet de Nederlandse tennisser die gisteren al na drie kwartier werd uitgeschakeld op het ATP-toernooi van Washington? Seisling. Goed. In welk land zijn uit naam van Nederland? juristen, duizenden mensen opgelicht? Uh, pas. Het was Griekenland. Bij welk telefonieconcern zijn meer dan 500 claims binnengekomen van klanten die in Frankrijk niet konden bellen? KPN. Goed, er worden binnenkort drie duetten uitgebracht van Michael Jackson met welke andere overleden zanger? Pas. Freddie Mercury. Welke partij wil een heffing op auto's met buitenlandse kentekens? CDA. Goed, hoe heet de BNN-presentator die zijn eigen talkshow krijgt? Mm, Filimon Wesseling. Het is Ruben Nicolai. Okay. Dus die laatste is niet goed. Uh, de vraag is: zijn het er 8, want uh, dan hey, zou je twaalf. over die 90 Twaalf 12 moesten er zijn, zelfs. 12, uh, neem me ja. niet kwalijk. Ja, je had acht, 12. Uh, ja, ja. Uh, zijn het er 12? Dat is de vraag. Geen idee, ik heb uh, niet 90. Uh, het zijn er 12. Echt waar? Sterker nog, het zijn er 14 in oh, totaal. Wow. Dus je komt op 112 en daarmee aan de leiding deze week. Spannend. Keurig gespeeld. Uh, we weten niet of dit standhoudt, natuurlijk. Je weet het nooit. Ja. Maar uh, voorlopig wel aan de leiding. Uh, ik geef de kaarten mee voor beeld en geluid: de lunchradio, de mok en de lunchbox. En dan afwachten tot uh, vrijdag. Met mijn met... kinderen zitten daar, die verheugen zich vast op de kleine cadeautjes. Ja, want dan krijgen we er 300 euro bij. Dus ja, dat, uh, dat is altijd... die, dat is, daar verheug ik me op. Zeker, dat komt altijd ja. goed. Oh, die cadeautjes, die gaan al naar ja, de kinderen. Er, nee. Nou, uh, verblijft ze ermee, want die krijg je ja. nu gelijk mee. Wie ja. weet spreken we elkaar vrijdag als ja, okay. dit de hoogste score blijft. Uh, en succes met alles wat betreft de huwelijk en, en het zingen natuurlijk. Uh, wilt u daar eens ook een keer meedoen in die quiz, dan kan dat. Aanmelden via de site is het alle Er staat ook een korte versie van die quiz. Even testen of u echt zoveel van het nieuws weet. Is dat het geval? Gewoon het aanmeldformulier invullen En wie weet zien we elkaar hier de komende tijd een keer in deze studio... om de quiz ook echt te spelen. Zometeen is er weer een werklunch. Nu is het, het NOS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Ligt u al lekker in de hangmat...